Het Openbaar Ministerie begint geen onderzoek naar Jorge Zorrijeta, de vader van koningin Maxima. Het OM vindt dat eventuele opsporing en vervolging in Argentinië zelf moeten plaatsvinden. De advocaat Lisbeth Zegveld had aangifte gedaan omdat er nieuw bewijs zou zijn dat Zorrijeta op de hoogte was van mensenrechten schendingen in Argentinië. Zegveld stapt nu naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen.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 De dochter van onze gast werd één middag oud. En nu, tien jaar later, schrijft hij over haar. En over de invloed die deze gebeurtenis heeft gehad op zijn huwelijk. En zijn geloof in Donderdagmiddagdochter. Hier is Tevo Akkerman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Steve Akkerman, opgeleid aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Die bestond toen nog. Ja. Bestaat dat, christelijke journalistiek? Uh, nou, het was een Evangelische Hogeschool met daarnaast een Evangelische School voor journalistiek. De Evangelische Hogeschool bestaat nog. Dat is een soort tussenjaar voor leerlingen tussen middelbare school en, uh, en de universiteit. Maar die school voor journalistiek bestaat niet meer. Bestaat christelijke journalistiek? Ik zou zeggen niet. Maar er bestaat wel journalistiek van christenen. Er bestaat journalistiek van allerlei soorten mensen. En hoe dacht je er toen over? HAVO-diploma gehaald van Havo -diploma zwaar gereformeerde huizen? Vrijgemaakt ja. gereformeerd? Ja, gereformeerd vrijgemaakt uh, middelbare school. Daar de HAVO gehaald met vallen en opstaan. Een keertje blijven zitten. Een beetje vervelend geweest, een beetje moeilijk geweest. En toen die school voor journalistiek. Nee, het was niet zo dat ik op zoek was naar uh, christelijke journalistiek. En toch vond je het? Ging je erheen? Nou ja, ik, ik had me ingeschreven in school voor journalistiek in Utrecht... En daar werd ik uitgeloot, want dan moest je loten. En eh, die school, de Amersfoort, de EVG-school, lag min of meer in het verlengde van de waar orthodoxe kistelijke hoek waar ik vandaan kwam. Dus het was logisch om daar te gaan kijken. Ja, heel veilig dan toch? En heel prettig om, om tussen je eigen mensen verder te gaan? Ja, maar ik voelde me helemaal niet zo veilig en prettig <laughs> tussen eigen mensen. Dus ik weet niet of dat het was. Maar dat wil niet zeggen dat ik het te vervelend vond, hoor. want het was in vergelijking met waar ik vandaan kwam al wel een stukje losser en liberaler en vrolijker. Een vrije bende. Ja, nou, er kwamen uit de volle breedte van de christelijke orthodoxie en voor een buitenstaande zal dat misschien niet veel betekenen. Maar als je daaruit komt, dan is die volle breedte breder dan waar je zelf vandaan komt. Want dus... geef er eens een voorbeeld van. Nou, wat, dat... wat kon daar, wat voor jou bijna onmogelijk was om, om je voorheen voor te stellen? Ja, Het begint ermee natuurlijk dat je uit huis gaat. Dus als je op kamers woont, kun je al van alles doen wat je thuis niet kon doen. Hè? Dus dat ging sowieso goed. Geen mensen die het zien. Geen mensen die God zien. Ja, God wel. Dat zou kunnen. Maar uh, nee, maar het, het was. Het was minder strikt dan de gegeven meer vrijgemaakte middelbare school. En er was een ontmoeting tussen mensen uit toch wel heel verschillende kerkgenootschappen. Inclusief de discussies, omdat veel van die jonge luiden, dat hoort bij de leeftijd, het standpunt innemen wat ze van huis uit hebben meegekregen. Uh -huh. En dan zien ze tot een stomme verbazing dat dat niet het enige standpunt is in de wereld. Of althans de christelijke wereld. Dus die moeten daarmee zich gaan verhouden met elkaar. En dat was, een, uh, was best leuk hoor. Dan vroeg bijvoorbeeld een docent, herinner ik me, want dan beschrijf je in je boek, uh, wie houdt er hier van Pink Floyd? Ja, dat was minder leuk, ja. Ja, dat was meteen een van de eerste uh, kennismakingen met een van de docenten, ja. Vertel eens, waarom deed hij dat? Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Ik denk dat hij meteen, ik denk dat hij, want de volgende vraag dat van dat hem was, namelijk, dat was ja. ook een hele goede vraag. Hij vroeg vervolgens toen wij onze vingers hadden opgestoken, en wij, wij waren allemaal, vooral jongens, achter in de collegezaal. Waarom denkt u dat u allemaal achterin zit?", zei hij. <laughs> en jullie keken elkaar verbaasd nee, aan. Nou, wij wisten dat, dat wel. Het was ook zo omdat wij het ondeugende legioen waren daar. En ik denk dat hij meteen in de gaten had altijd achterin wat figuren zaten die misschien... Uh, ik weet niet waarom die De deed. Pink Floyd aanhangers ja, Pink en Flood dus aanhangers, de verderfelijke de... soort. Ja, dat zei hij niet. Ja, dat, die, die toon zit er natuurlijk in. Ja, en dat voelde je natuurlijk. Zo voel je dat, ja. Het was geen compliment. Nee, ja. en toen had je gelijk je lotgenoten gevonden of bondgenoten. Inderdaad, Hoe ja. zag je dat? Nee, dat was zeker zo. Niet per se door die ene opmerking van die ene docent, hoor. Maar je krijgt in zo'n... Omgeving. Zoek je natuurlijk je geestverwanten, maar dat doet iedereen. Mm -hmm. he, dus je hebt, uh, wij gingen naar de kroeg en we organiseerden onze feesten. en We zaten in het rookhol. En daar had je al een hele selectie natuurlijk doorgemaakt uh, voordat je bij die groep zat. Want na het café gaan mocht dat van huis uit? Nee. nee naar de bioscoop huis uit gaan? Nee. nee. En uh, popmuziek? Nee, dat mocht bij mij dus allemaal niet. Maar dat wil niet zeggen dat dat gold voor alle studenten van die school in Amersfoort. He. Ik was ook strenger opgegroeid. Dan veel van die lui die daar terechtkwamen. Maar sommigen zaten nog weer te rechterzijde van mij, om het zo te noemen. En het lag ook heel gevoelig uh, of, uh, of, je, uh, of je daar eigenlijk wel naartoe kon. Hè? Ook al was het dan een evangelische hogeschool. Ja, je moest toelaten voor jouw ouders. Ja, maar voor of... je ouders was dat toch ook nog behoorlijk. Ja, in de gegeven het vrij, maar de kerk waar ik dus vandaan kom, gold in die tijd in elk geval nog, want die kerk is nogal veranderd hoor, maar dat er maar één ware kerk is in uh, het land, zo niet uh, de wereld. En dat is diezelfde geëformeerd vrijgemaakte kerk. Ga je dan naar een evangelische school voor journalistiek... dan klinkt dat misschien wel erg christelijk... maar het is dus veel breder dan die ene kerk. Ja, ja. Dus we hadden het gevoel dat je daarmee uh, op een gevaarlijk pad terecht kon komen. Want je kon zomaar gaan denken dat die andere mensen daar misschien toch ook wel gelovig waren... of dat die kerken misschien niet zo slecht waren. En Dan je kon je misschien je beter je Utrecht bezig, gaan. Ja, naar Utrecht gaan. Dan je gewoon tussen de heidenen, dan wist je, daar hoor ik niet bij. Ja. Dat was, het lekker duidelijk. dat was het idee. Ja. Want in, uh, in die tijd had je toch ook al de christelijke schoofjournalistiek in Kampen? Ja, ja. Maar die... Waar de protestanten naartoe gingen. Ja, de wat lichtere protestanten dan degene die naar Amersfoort gingen. De lichtere hè? protestanten. Ja, dus Amersfoort was EO en Kampen was NCV. En als je me nou vraagt waarom was dat geen optie... dan weet ik het eigenlijk niet goed meer waarom het was. Of Utrecht of Amersfoort. Maar ik denk toch echt uh, of het heiderdom of het eigen nest... Voor zover het dan in de buurt kwam van ja. het eigen nest. Ja. En de idee was dus dat jij uiteindelijk bij de EO terecht zou komen. Of no. bij het Nederlands Dagblad. Welke krant lazen jullie thuis? Nederlands Dagblad. Ja. Ja. Die is van de vrijgemaakte reformatie ja. En het reformatorisch ja. dagblad is van... Is van, van de, zeg maar de SGP. Hè, dus de... de, de... Hoe zeg ik dat zonder denigrerend te zijn? Niet de zwarte kousen, maar de bevindelijke rechtse, orthodoxe kerk, uh, SGP, reformatorisch dagpad. Dat is weer een andere zuil, hoor. En ook een, van een heel ander karakter dan ja. de vrijgemaakte zuil. Ja, nou, vertel uitkom. mij wat. <laughs> maar goed, nu is het in elk geval voor alle mensen die, uh, die niet helemaal op de hoogte zijn redelijk duidelijk, denk je? Nou, ik, ik heb wel gemerkt, bij te brengen ik heb aan ook, mensen die nee, geen dat idee... Nee, dat wou ik zeggen. Ik heb ook gemerkt bij <laughs> gesprekken rond dit boek, als, als je niet... Geloof ik, je bent opgevoed als je niets weet van de kerkelijke kaart van Nederland, dan is het uh, onbegrijpelijk. is niet te doen om dat in een kwartier uit te leggen. Ik heb aan een collega die tegenover me zit op de krant, dat wel eens die Je zit het... nu bij trouwen, ja, wat ja, helemaal ja. niet kan. Nee, en een van de collega's vroeg mij: dus Vertel nou eens hoe dat zit. Dus ik ben dat gaan vertellen. Nou, dat duurde het bijna de hele dag. En die <lacht> heeft een kaart nu op haar bureau hangen met alle vertakkingen van alle protestantse denominaties. Wie wat, waar, Wie wat en, waren. Uh, en hoe? Ja. Want hoe uh, werd er in het milieu waar jij vandaan komt naar trouw gekeken? Nou, voor zover er naar gekeken werd, was dat natuurlijk. De krant van de grote geformeerde kerk, die wij synodaal noemden. Uh, waar de vrijgemaakte kerk, maar hier raken hier we al in de knoei. Ja, hè, voor ja, veel mensen. Ja, ja. Maar in 1944 uit, is ontstaan. Dus dat waren, was ons achterland. Maar daar waren wij weg. En natuurlijk niet zonder reden. Dus ja. trouw was. CDA, trouw, dat was allemaal. Nou ja, verwaterd, misschien schijnkristendom. In ieder geval waren die mensen ernstig de weg kwijt. Dus dat, daar zaten wij niet. Ja, want jullie hadden je afgesplitst, nietwaar? Ja, ja, nou, ja. ja, maar het is niet zo dat ik die krant ooit heb gezien, hoor. Voordat ik 18 was of zo. Nooit ooit... gezien? Nee, nee, nee. nee. Nou, het Nederlands Dagblad. Wel de waarheid, want je ja, had ik geen... een proefabonnement. Maar het heeft misschien wel te maken ook met of Utrecht of Amersfoort. Hè? Het, ik, grappig, het was alles ja. of niks. En ik verzette me, dus ik kwam op die school in Amersfoort... met een linnen tasje tegen kernwapens als enige. En ik nam mijn proefautoment op de waarheid. En ging naar David Bowie. En nou ja, ja. ik alles wat niet hoorde. Jij noemt dat ondeugend, maar dat ja. was natuurlijk verschrikkelijk voor jouw ouders. Neem ik aan. Ja, ja, of dat... deed dat allemaal stiekem? Nou, ook een deel hiervan was toen ik op kamers zat. Dus de waarheid die kwam niet bij mijn ouders door de brievenbus. Dat was wel wat lastig geworden, denk ik. Ja. Maar je was door je ouders dus echt heel erg afgesneden van de wereld. Ja, ja. Zeker, maar dat, dat hoorde bij die zuil, want het is een gesloten zuil. Mm -hmm. Met eigen lagere scholen, waar mijn vader hoofdonderwijzer was. Met eigen middelbare scholen. Zelfs nog een paar hbo-opleidingen. Een eigen krant, een eigen politieke partij, het GPV. Dus je kon je bewegen, zeker als je, als je ook daarin werk vond, zoals mijn vader deed. Uh, zonder eigenlijk ooit iemand te hoeven te zien die niet uh, geef meer vrijgemaakt was. Behalve misschien ergens achter een kassa of zo. Ja. En dit allemaal in de jaren zeventig, hè? Hebben ja. Nu vijftig? Ja. ja, bijna. Ja, nog niet helemaal. Ja. Maar goed, de, we, we, maar je ging wel zo ver in je verzet, beschrijf je ook, um, dat je bijvoorbeeld een verkiezingsposter van de PSP op je ja. zolderkamer hing, terwijl je ouders daar beneden die GPV-post. Ja. Dat is toch wel verschrikkelijk dat je dat nee, nee, durft. Dat, heb ik en dat gedaan. je dat durfde? Ja, ja, ja. Nee, in die zin heb ik absoluut mijn vader bloed onder nagels vandaag gehaald, ja. of mijn ouders. Ja. Als oudste zoon. Ja. Goed, hierover later meer, want dit is ongeveer waar uh, je boek uh, over gaat. Um, het nieuws, want je bent inmiddels, nadat je uh, bij het Pro uh, lange tijd hebt gewerkt, ben je nu uh, chef buitenland bij Trouw. En uh, dus uh, wil ik het met je over Syrië hebben. Vanochtend een groot verhaal in de Volkskrant trouwens, uh, met Tineke Zelen. Mm -hmm. Iedereen heeft natuurlijk een mond vol over of er nu wel of niet militair ingegrepen mm -hmm. moet worden. Maar ondertussen hebben we daar te maken met 2 miljoen vluchtelingen. Ja. vanuit Syrië. Ja, die naar ja dat is natuurlijk. Uh, het is heel wrang dat je aan de ene kant datgene wat er heel moeilijk is en misschien wel niet kan. een ingreep van buiten die het conflict beëindigt of die een heilzame effect heeft. Ik begrijp dat daar de wereld niet uitkomt, om het zo maar uit te drukken. En dat daar verschillend over kan worden gedacht. is dus heel moeilijk om, om daar een eenvoudige oplossing voor te vinden. Die is er niet. Nee, dat militair ingrijpen een einde aan het conflict zou kunnen maken... dat gelooft toch helemaal niemand, of wel? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nou, dat zal misschien een enkeling wel doen, maar uh, ik denk in ieder geval niet dat dat zo is. Ik ben er ook geen voorstander van. Maar ik vind het wranger dat datgene wat wel gemakkelijk is, of relatief gemakkelijk... en wat ook geen politieke uh, conflicten hoeft op te leveren... namelijk gewoon het hulpverlenen aan de vluchtelingen uit Syrië, dat ook dat niet van de grond komt. Ja. Want uh, we praten eigenlijk over 7 miljoen... waarbij 5 miljoen inheemse vluchtelingen in Syrië zelf nog rondzwerven uh, zwerven. En dan 2 miljoen in de buurlanden. En de steun die is toegezegd aan de VN-vluchtelingenorganisatie... van 3 miljard, die is er bij lange na niet gekomen. Dus allerlei westerse en niet-westerse landen... Hè, vergeet natuurlijk niet de rijke Arabische oliestaten... maar zeggen toe en dokken niet wat trouwens bij de VN een gebruikelijke... Uh, gang van zaken is, ja. maar wel een schandaal. En uh, is dit dan de macht van de wapenhandel die zoveel malen groter is? Is dat waar alles om draait? Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat is te zwart wit Dat zou ja, dat niet is... in het commentaar van uh, nee, dat Trouw is... komen dat te doet staan. Nee, uh, doet dat een beetje complotterig aan. Het is niet de wapenhandel, denk ik, die achter zit. Het zijn in Syrië zelf uh, zulke sterke overtuigingen van strijdende partijen... dat die zich door niets en niemand laten stoppen... En pure overlevingsdrift denk ik, van de kant van het regime van Assad en zijn bevolkingsgroep. En dan nog weer de inmenging van landen daaromheen, uh, die het helemaal ja, maar niet maar van wapens over hebben. Ja, maar het feit dat iedereen zich concentreert over op wel of niet militair ingrijpen, mm -hmm. dat is wat ik bedoel. Hè? En, ja. en veel minder uh, dat men nou ja, veel minder heeft over... Ik denk wel dat de impuls, die impuls die vind ik heel begrijpelijk, want als ik zelf de afschuwelijke beelden zie uit Syrië dan krijg ik er ook de neiging, hoewel ik dienst heb geweigerd... Maar om te zeggen, jongens, uh, sla erop. Hm. Ik vind het een logische en eigenlijk ook wel een nobele impuls. Toch hm. ben je, je tegen, zeg je. Ja, je moet ook nadenken, heeft het zin? Hm. En, en als ik erop sla, is het dan na afloop uh, beter Af. of slechter? Ja. Goed. Um, bevalt het je? Hoe lang zit je daar nu als chef uh, buitenland bij Trouw? Drie jaar, ja, dat bevalt heel goed. Het is een krant die erg bij mij past... En het buitenland. In uh, alle opzichten? Passen? Ja, in alle opzichten, ja. ja. Want ja. je bent ook een tijdje correspondent in Tsjechië geweest, ja. hè? Dus het buitenland is uh, ja, op, ja, op de een of andere manier trekt het buitenland mij meer dan het binnenland. Hoewel ik daar ook wel uh, op verschillende plekken heb gezeten. Maar buitenlandse vind ik het mooiste. En trouw past bij jou? Omdat... Omdat... Uh, <laughs> nou ja, als je, als je dit boek hebt gelezen, dan begrijp je waarom. Omdat de, de identiteit van de krant... Uh, nou aansluit uh, bij die van mezelf. Hm. Zowel als het gaat om religie, maar ook wel, denk ik, om de soort krant die we willen maken, waarbij de achtergrond en de duiding en de reportage en de analyse belangrijker is dan snelle nieuws. Ja, op jouw lijf geschreven. Ja. Goed, um, uh, luisteraars kunnen zich in het gesprek uh, mengen. En daar verwacht ik veel van. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag de tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. En uh, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Stevo Akkerman is de gast. Hij is uh, journalist, werkte voor het Parool. Was vier jaar lang uh, correspondent in Tsjechië ook. En is op dit moment dus chef buitenland van, uh, van Trouw. Maar hij is ook schrijver, Vals Weerzien. Dat was je debuut, hè? een roman uh, die zich afspeelde in Tsjechië trouwens. Ja, deels. Ja. Um, en De Inboerling, dat was je tweede boek. Daarvoor uh, zat je ook hier bij ons. In 2009 was dat. En dat uh, was een aanleiding van uh, een bizarre tentoonstelling, toch? Van ja. uh, 28 Surinamers, twee eeuwen geleden, in het uh, Rijksmuseum. Ja, op het Museumplein. Ja. Wereldtentoonstelling echt gebeurd. Een heel raar verhaal. Ja. Maar goed, dat waren je vorige boeken. En nu is er een nieuw boek. Uh, geen roman, maar wel heel mooi geschreven. Kan ik melden na het gelezen te hebben. Prachtige stijl heb je. Uh, Donderdagmiddag Dochter, zo heet het. Een, uh, een autobiografisch verhaal over het verliezen van een kind. Maar eigenlijk uh, nog meer over een huwelijk dat enorm onder druk komt te staan. En, en nog meer over een schrijver... Uh, die zijn geloof moet herijken, mm -hmm. staat op uh, de flaptekst. Ja. Geweldig woord herijken. Ja. ja. Ik denk dat het uh, in dit geval ook uh, goed gekozen is. Ja, het geldt niet een... altijd voor woorden nee. of flapteksten, maar nee. het is volgens mij wel Door goed jouzelf zelf geschreven of dat, door uh, dat ik een redacteur? Wel, ja. nee, als ik me goed herinner, maar dat weet ik niet meer precies. Het kan alleen hoor. maar uit die kringen komen, toch? Een woord als herijken oh, is een heel niet, ouderwets ja. woord, of niet? <laughs> ja, ik, ja, ik vind het een mooi woord. Ik denk dat het hier heel goed past. Ja, je zoekt een uh, iets waar je verankerd kan gaan. Je zoekt een punt waar je vastigheid hebt. En als alles los is, als alles op losse schroeven is komen te staan, dan moet je gaan herijken. Ja. Of misschien wel heel alles laten zweven, dat kan ook misschien, maar dat lukte mij niet. Tien jaar lang ben je niet naar een kerk gegaan? Nou, dat was geen tien jaar, dat was korter, denk ik. Oh. Ja, vier, vijf misschien. Ik dacht dat je de jaartallen er netjes bijgeschreven had, <laughs> maar, maar dat is dus niet zo. Nee, dat was geen. Tien een jaar. kortere periode, kortere dat periode. zou te lang zijn geweest. Nou ja. Blijkbaar, ja. Het is korter geweest. Dus ik kreeg, er wel, ik kreeg toch behoefte na een aantal jaren... om wel weer een kerk binnen te stappen. Hmm. Donderdagmiddag, dochter. Uh, uh, dat is dus uh, kort gezegd het verhaal rond de dood... van uh, jouw pasgeboren uh, dochter. Uh, een geboortedood, noem je het? Zo ja. heb ik het woord eigenlijk nooit. Is dat een, een nieuw woord? Ik denk het wel. Ja. Um, wil je daarmee beginnen? Uh, uh, uh, daar begint het boek ook mee. Ja. Evi Elise, zo heette ze. Mm -hmm. Ja, dat, uh, ik noem het geboortedood omdat we van tevoren wisten... Uh, dat het kind zou overlijden. Dus in de loop van de zwangerschap, op vrij laat moment... ik kan nooit precies het aantal weken onthouden... Mm -hmm. maar uh, kregen we de boodschap dat er geen uh, nieren uh, zichtbaar waren. Dan krijg je een second opinion en die nieren waren er nog steeds niet. En een derde opinion in het academisch ziekenhuis. Nou, geen nieren. En dat is eigenlijk gewoon een doodvonnis. Uh, maar zolang een kind uh, bij de moeder is, is dat geen probleem. Hè? Leef je op de nieren van de moeder. Mm -hmm. Maar we wisten na de bevalling... Uh, na de geboorte zou die, uh, waren de levenskansen uh, nul. Hm. Een verschrikkelijke mededeling die je dan krijgt. en ja. uh, Je schrijft er op uh, niet-sentimentele wijze over in heel heldere taal. Misschien moet ik even een klein stukje van de eerste bladzijde voorlezen. Want dan hebben mensen gelijk in de gaten wat, wat, wat ik daarmee bedoel. Um, de kinderen, want jullie hadden uh, al twee, twee kinderen... kijken er meer naar uit dan ik. Naar de geboorte dus van het kind toen nog niet duidelijk was dat het mis was. Uh, tegen een collega aan wie ik vertel dat Maria in verwachting is... zeg ik dat ik dat door de vingers heb gezien. Een echte grap is het niet. Van mij had het niet gehoeven. Dat geeft verder niks, denk ik. Als het kind eenmaal geboren is, zal ik er vanzelf van gaan houden. Nog een week of tien, dan is het zover. Dat is behoorlijk openhartig, hè? Ja, het hele boek is openhartig, feest ja. <laughs> Maar uh, zo is de toon ook onmiddellijk gezet, uh -huh. op deze manier. Ja, ja het, het is zoals het is. Uh, maar mijn ervaring was wel, bij, dat zit ook in die woorden verborgen... bij de twee kinderen die we al hadden... Uh, dat du moment dat een kind geboren is, enorme betrokkenheid is. Uh -huh. Maar daarvoor uh, niet zo. Als man niet? Als ja, vader dus, niet. Ik denk dat er verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ik denk ook niet dat alle mannen daarin hetzelfde zijn. Maar uh, dit was in ieder geval wie ik was. Ja. Nou ja, en ook wel heel duidelijk en helder. Van, uh, van mij had het niet zo gehoeven. Mm -hmm, dat is zo. We hadden er al twee. En uh, Maria wilde liever die derde dan ik. Ja. Um, de, uh, moest je veel overwinnen om, om zo heel openhartig en, en eerlijk te zijn? Eh... Uh, um... Daar bij die passage misschien niet, later bij de rest van het boek zijn er wel momenten dat ik dat wel uh, lastig heb gevonden. Ja. Want um, uh, nou ja, het, het is een heel persoonlijk en een heel particulier verhaal. Ja. Wat, wat deed je besluiten om um, dit op te schrijven, te publiceren aan anderen te laten lezen? Ja. Eigenlijk vind ik het een beetje twee verschillende dingen. Uh, hoewel ze ook alweer helemaal met elkaar samenhangen. Maar opschrijven, dat gaat bij mij min of meer vanzelf. In de zin van dat ik het wil of, schrijven of moet. Doe je toch wel. Ja, dat schrijven ja. doe ik toch. Uh, dat is mijn manier van omgaan met, uh, met het leven. Of het nou ficties of non-fictie. Maar schrijven is wat ik kan. Dat is ook het enige wat ik kan. Dus dat is wat ik doe. En dat heb je ook altijd gedaan. Ja, dus ik blijft, stel mijzelf eigenlijk nooit de vraag... waarom doe je dat? Mm -hmm. Want ja, ik zou niet weten wat ik dan zou moeten gaan doen. Maar een goede vraag is natuurlijk... oké, okay, dat kan. Maar waarom moet je dat dan publiceren? Uh, en dat vind ik heel lastig om die vraag te beantwoorden. Dat weet ik niet zo goed. Ik zoek het zelf een beetje vergelijken met andere uh, schilderen die uh, wil dat zijn schilderij wordt gezien. Die hangt het niet uh, in de kelder, maar uh, ergens waar mensen het kunnen zien. Iemand die muziek maakt, die wil dat het wordt beluisterd. En uh, ik ben geen schrijver zonder lezers. Er zijn misschien wel schrijvers zonder lezers, maar de meesten denk ik toch niet. Ik bedoel, uh. Maar het feit dat het zo extreem persoonlijk is... Mm -hmm. Ja, daarvan... Uh, Denk ik dat als je de goede toon hanteert, dat dat kan. Dat het kan zonder uh, exhibitionistisch te zijn, zonder narcistisch te zijn. Maar ik ben daar wel eens bang voor geweest. Hm. Ook omdat je in de uh, literatuur nu wel eens... Uh, dat zijn vaak mensen die ik echt waardeer. Uh, die laken juist dat er zoveel boeken verschijnen die er echt gebeurd moeten zijn. Persoonlijke drama's moeten zijn. en Dat gaat allemaal ten koste van de echte literatuur. En als ik dat soort... Uh, tirades leest, dan voel ik me altijd een beetje schuldig. Dan kom ik aan met mijn eigen zeer persoonlijke boekje. Ja. Uh, en toch had ik het gevoel dat ik het moest uh, schrijven. En heb ik ook het zelf het gevoel, maar laten lezers oordelen, dat ik het zo heb kunnen doen, dat het niet uh, gênant is. Hm. Wil je een fragment voorlezen? Oké. Okay. Uh, pagina 32. Um, dan is uh, Evi Elise geboren en gestorven. Dus, mm -hmm. een paar uur later. Uh, en... Um, ja, je vrouw en jij uh, gaan op pad met het kistje, de kist. Ja, we rijden langzaam. Voorzichtig trekken we op, traag gaan we de bocht door. Zachtjes remmen we af. Geen haast. Toch passeren we een bus. Passagiers kijken verbaasd naar beneden. Kijk, een kist op de achterbank. Ja, Waar hadden we hadden die dan moeten laten? In de achterbak soms? Als we bij de begraafplaats aankomen, is de hovenier er nog niet... Hij heeft de vorige middag het graf gedolven... en zal het weer sluiten als we Evie erin hebben gelegd. Het is nog geen negen uur. We hebben nog een minuut of tien. Te kort om naar huis te gaan, te lang om voor de poort te blijven wachten. We rijden een rondje door de wijk. Langs de speelplaatjes waar ze niet zal spelen. Langs de school waar ze niet heen zal gaan. Langs de huisarts die ze niet nodig zal hebben. En aan het einde van deze excursie wacht de begraafplaats waar de hovenier nu klaar staat. Steven Akkerman leest voor uit uh, zijn nieuwe boek... een autobiografisch uh, verhaal. Donderdagmiddag, uh, dochter. En wat ik net al zei, um, in, in zekere zin is, uh, gaat het over veel meer. Is, eigenlijk is de dood van dit meisje een katalysator... voor ja, uh, uh, uh, een zelfonderzoek, um, ja. een geloofscrisis. Ja. ja, wat er erg... Uh, dus de verleiding om te zeggen... het boek gaat over de dood van een kind... en wat er dan vervolgens in het leven van mensen gebeurt. Maar het is niet helemaal waar. Omdat datgene wat in het leven van die mensen gebeurt... toch al gaande was. Dat kind komt natuurlijk ergens midden in het leven. En het duurt vijf kwartieren en dan gaat het leven weer verder. En alles wat je al, waar je al mee bezig was... de vragen die je misschien had... het geloof waarin ik natuurlijk in opgevoed was... gaat door zoals het ging... maar krijgt misschien wel... Een scherpere dimensie of een versnelling. Daarom noem ik het wel eens een katalysator. Maar waar ik zelf uh, voor wil waak is om te zeggen dat de dood van Evie... de oorzaak is van wat er daarna in mijn leven is gebeurd. Want het had ook iets anders kunnen zijn. Hoe dan ook uh, uh, de ingewikkeldheden die er ontstaan tussen jou en jouw vrouw. Uh, uh, uh, het probleem dat je zelf hebt met God, met mm -hmm. het geloof. Ja. Dat was anders ook wel ontstaan. Ja, dat was anders ook ontstaan. Weet je zeker? Ja, want het was er al. Hmm. Alleen misschien meer sluimerend. Het krijgt nu soms een... Uh, de rafelranden zijn raveliger. Wanneer uh, heb je dit geschreven? Dit fragment dat je uh, net voorlas. Was dat al, al snel na ja, snel, haar, ja. haar dood? Ja, want ik heb uh, kort daarna... een uh, verhaal geschreven... dat is gepubliceerd in Hollands Maandblad. En dat, ik denk dat dit daar deel van was. Een literair tijdschrift? Ja. Uh, dus daar ben ik mee begonnen. En vervolgens heb ik ook een hele poos niets uh, geschreven rond dit thema. En ik heb het later weer opgepakt. Wanneer werd het meer dan dat? Wanneer werd het meer dan het verhaal rondom jouw dochter? Ja, ik heb zelf de jaartallen niet paraat. <laughs> want het heeft 15 jaar geduurd. Dus het is bij fases gegaan. Uh, zeg maar, gewoon in de loop van de jaren. En wanneer werd jou dan duidelijk dat het meer was dan dit verhaal? Dat het een mm -hmm. verhaal over het geloof moest worden? Ja, nou omdat... Uh, uh, mijn vrouw die ik zeer verschillend reageerde op... Uh, als het gaat vanuit de geloofsperspectief op de dood van een kind. En zij sowieso koos voor een hele andere kerkelijke kleur dan ik... en ik zelfs helemaal niet meer naar de kerk ging. Uh, stuit je op vragen van ja, uh, als ik dan niet geloof wat zij gelooft... en als ik vind dat de dood van een kind niet aan God geweten kan worden... Uh, wat geloof ik dan eigenlijk wel? En dat is inderdaad uh, zelfonderzoek... Maar hoe neem je dat ter hand? Uh, aanvankelijk heb ik dat helemaal niet gedaan. Heb ik juist pauze genomen. Waarom ben ik niet meer naar een kerk gegaan... terwijl ik uit zo'n zeer kerkelijk uh, milieu kwam? Omdat ik dacht, weet je... ik heb misschien wel genoeg in de kerk gezeten. Ik ga gewoon helemaal niet meer. En ik wil het alles met rust laten. Ik wil ook niet antwoorden forceren die er niet zijn. En dan ga ik wel kijken wat er gebeurt. Toch lukt het je niet echt om ongelovig te worden? Nee, nee ik heb wel mijn best gedaan, denk ik. Dat weet je ook nooit helemaal zeker, hè? Want... Uh, ik heb natuurlijk altijd de verdenking dat ik, ik, ik geloof... maar niet meer zoals uh, vroeger, maar dat dat is om waar ik vandaan kom. Net zo goed als iemand die totaal niks met het geloven heeft. Uh, ik heb wel eens een collega die zei... ja, toen vroeg ik, hebben jullie iets met de kerk of geloof? Nee, dat hadden ze drie generaties geleden al opgegeven. Dan denk ik ook van ja, dan doe je dus <laughs> gewoon wat vader en moeder, opa en oma en zo doen. En dat doen natuurlijk de meeste mensen. Ja. En tot op zekere hoogte doe ik dat zelfs ook, ondanks al mijn rebellie tegen die geef me het de kerk. Want uh, ik zit wel weer in een kerk. Ja, in een uh, Engelstalige kerk. Ja, ja. ja. Volgens jouw vrouw is dat toch wel heel prettig... dat daar uh, in het Engels uh, wordt gelezen en gebeden. Want dan um, is het in ieder geval niet de taal van jouw jeugd. Ja, Klopt de niet? talen Kanaans uh, uh, bestaat niet in het Engels. <lacht> in ieder geval niet voor mij. Ja. En dat vind ik prettig, ja. Daar ga jij in je eentje naartoe. Maar we gaan ja. nu uh, te snel, ik want jouw vrouw sneller, kiest ja, nog steeds vrouw. voor de, die andere kerk. Ja. Uh, uh, waar, andere, waar ja. Het, ja, want waar het een beetje uh, uh, onduidelijk wordt... is. Hm. Um, uh, jij gaat dus terug in je jeugd. Je beschrijft ja. je jeugd. En uh, ik dacht, Maarten het Hart, ja. Jan Wolkers, dat is toch heel lang geleden. Mm. Dat hebben we gehad. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. Hè? Nou ja, om eerlijk te zijn heb ik lange tijd gedacht... Ik, moet no ik kan nooit met een boek komen over mijn jeugd. Want als ik dat al zou willen... Want we hebben Jan Bokersmaat het hart, Biesheuvel en de hele hupseflups gehad. Een hele dus Ja, zal ik daar nog eens een keer 30 jaar achteraan komen kakken? Omdat in mijn kerk toevallig alles 30 jaar later gebeurt. Omdat het zo'n orthodoxe kerk was, dat leek me helemaal geen goed idee. Nee, en toch heb je het gedaan. Nou, omdat ik uh, één, dat is niet de reden hoor, maar het is wel... Want toen was ik al aan het schrijven, maar... Toen ik zag wat er gebeurt met het boek van Jan Siebelink... wat eigenlijk gaat over een nog veel kleiner kerkgenootschap... dan dat waar ik uitkom. Knielen op een bed van jonen. Ja, ja. Maar qua heftigheid wel in de buurt komt. Ja, maar dat sprak zoveel mensen aan. Ook al hadden ze niets uh, met het geloof... of niets met dat hele specifieke geloofsgemeenschap waar hij vandaan kwam... dat ik dacht, en het is denk ik ook zo... dat weet je ook wel gewoon uit de wereldliteratuur... je kunt over uh, groepen... Geloven, ideologieën, etnische groepen, tradities... Uh, schrijven op een manier die mensen aanspreekt... ook al die daar geen deel van uitmaken. Mm -hmm. En, dat scheelt denk ik ook, je, kunt het, je doet het alles altijd weer op je eigen manier. Ik bedoel, in de hele wereldliteratuur wordt al eeuwenlang geschreven... over liefde, dood en leed en vrolijkheid en wat dan mm -hmm. ook. Als je bang bent uh, dat je gaat herhalen... dat je daarom niet kan schrijven, dan mm -hmm. moet, je, moet iedereen nu stoppen. Ja. Ik bedoel, er is echt, echt genoeg... Verscheen en bovendien, in de afgelopen wij, wij kunnen wel in, in een klein gesegmenteerd gezelschap denken... van die wereld is er niet meer. Maar die is er natuurlijk nog heel erg. Was het er, als... alleen maar ja. deze zomer? De, was het nou de mazelenepidemie? Ja. Ja. ja. Maar dat is dan uh, weer net niet de dezelfde waar ik uitkom. Nee, dat is weer een andere zaal. Nou, dat is de Reventoorsdagblad, ja, SGP. Natuurlijk, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar, Mogen ze bij jullie wel worden? Ja, ja. Dat was geen, dat was geen probleem. Oké, okay, maar hoe verbonden uh, voel je nog met die groep? Nou, Niet. Niet? Nee. <laughs> Zij haar stralen. <laughs> ja, dat is, zo, dat is ook al lang geleden, hoor. Eh, dat is al dertig jaar geleden dat ik eruit ben gestapt. Ja, maar goed, je beschrijft het nog allemaal alsof het gisteren was. Nou, dat is natuurlijk wat anders. En je broers en zussen, je ouders, ik Sommigen... bedoel, die zijn er gewoon allemaal ja. nog. Ja, Nee, van mijn broers en zussen zitten ze niet allemaal in die kerk. Hoeveel uh, wel? Er is een gezin van tien, waarvan ja. er drie ook gestorven zijn ja. trouwens... Zeven over, ik ben de oudste. Ik denk dat er uh, nog twee naar die kerk gaan, of drie? Dat is een laag score voor ja. jouw ouders. Ja. En is dat een, een, een gemiddelde ook wat je ziet landelijk in, in die kringen, nee. In die zuil? Dat, nee. is, dat het zo slecht gaat? Nee, nee, hè? nee want die orthodoxe zuilen, maar dit is een lang verhaal hoor, maar, want hij is nu wel een beetje aan het barsten, die mm -hmm. geeft met Vijgemaat zuil. Uh, maar die is heel lang intact gebleven. En, die, en dat geldt voor veel van die orthodoxe kerken. Die blijven zo groot als ze zijn, ongeveer. Uh, en dat is omdat het niet alleen een geloofsgemeenschap is... maar ook een sociaal bouwwerk. Als je daar uitstapt, dan verlies je niet alleen je geloof. Als je dat verliest, of je gaat dat ergens anders beleven misschien. Maar je verliest uh, een groot deel van je contacten als je niet uitkijkt. Ja. In ieder geval was dat in mijn tijd zo. Dat is allemaal ja, ook dat minder Dat beschrijf je geworden, trouwens hoor. ook nog heel schrijnend hoe dat dan gaat. Hè? Dat je uitgeschreven wordt uit de kerk... En hoe verschrikkelijk dat is, hoe zo'n groots besluit dat ook is. Ja, nou, dat was in ieder geval hoe je dat als kind beleefde in die jaren. Als er werd afgekondigd van de kansel dat iemand weg was gegaan... Uh -huh. dan wel uh, onder de tucht, dan werd je eruit gegooid. Dat was nog erger. Ja. Maar ook als iemand er dan werd er gezegd letterlijk... dat hij zich had onttrokken aan de gemeenschap der heiligen. Dus die stond buiten, buiten de poort, die was verloren. Dat had een enorme nu, impact. Nu, nu, nu, want je zegt ja, zo, zo erg is het nu niet meer op dit mm. moment. Maar uh, het, het, tegelijkertijd zeg je ook van dat is een lage score in ons gezin. Dat er nog maar drie, twee, je ja. twijfelt, uh, bij die kerk horen. Heb jij enig idee, want je hebt nu onderzoek gedaan, zelfonderzoek. Mm. Het gezin bekeken, het beschreven. Jij bent de oudste. Hoe dat kan? Wat de verklaring is dat binnen jullie gezin er zoveel uit de kerk zijn gegaan? Ja? Eh. Uh... Nou, één is het dus wel, gebeurt het ook wel uh, daarbuiten. Maar ik denk dat het ook een rol speelt uh, dat mijn ouders er nogal bovenop zaten. Uh, en een niet relaxte manier hadden. En het was toch al geen relaxed kerkgenootschap. Maar van, van geloofsopvoeding, om het zo te noemen. Mm -hmm. uh, dus het werd uh, opgelegd en afgedwongen. Maar dat geldt toch voor iedereen die nee. binnen die zaal hoort? Nee, nee, nee dat, is een, dat is een ontzettend, vind ik, intrigerend gegeven. Dat geldt niet alleen voor de kerk waar ik uitkom, ja. maar ook voor dat nog rechts daarvan. Hè, zoals het Dagblad, ja. zeg Maar die, die hoek. Je hebt daar natuurlijk hele warme gezinnen waar mensen in grote vrolijkheid opvoeden. Ondanks het feit dat het geloof in de, in, de, in de term van de buitenwereld streng en strikt heet. Die zien dat zelf helemaal niet als streng en strikt. Die vinden het gezellig ja, met z'n allen. Ja. Spelletjes zonder doen, televisie, zonder televisie. En ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat kan ook. Terwijl uh, bij jullie toch behoorlijk sprake was van angst, hè? Ja, uh, bij mij in elk geval wel. Hm. Ja. Angst voor God, angst voor vader, angst voor leerkrachten, angst voor dominees. Angst voor de hel? Misschien was ik wel een angstig jongetje. Angst voor de hel, Ja, ja. Nou, dat je een angstig jongetje was. Dat, dat, dat bleek. Dat bleek. Wel, wel. <laughs> nou, nee, eigenlijk niet. Want ik vind jou ook heel dapper in mm. hoe je uh, uh, revolten ja. pleegde, afkondigde, ja, nou, de tegening ging. Ja, eigenlijk ben ik dat wel een beetje met je eens. Want als je aan de ene kant wel bang bent voor en de straf van het oude kruis, waarvan je weet dat die zal komen wanneer je onttrekt aan zo'n kerk, plus een brekende god, waarvan je ook niet helemaal zeker weet uh, wat je aan het zijn doen bent om daar tegenin te gaan. moet je wel, ja. ja en niet je bang. Sterk, je moet wel dat willen, ja. Ja. Ja. ja. of je bent wel bang, maar je trotseert de angst, hè. De Angst is er wel. Um, hoewel je natuurlijk ook veel stiekem hebt gedaan. Ja, ontzettend veel dingen heel goed stiekem doen. Ja, Gewoon niet naar de kerk gaan en ja, dan bleek, met je broer afspreken. Dat bleek te Van, kunnen, ja, <laughs> ik natuurlijk veel eerder We ontdekken. ging de preek over, wie stond ja. er op de kansel? Ja, en dan wist ik wel ongeveer wat het dan gezegd was. Want dat was natuurlijk al jarenlang één oor in, in ander uit. Maar ik zeggen, dit is niet zo, want ik had het wel onthouden. Ik wist wat de Bijbel preek Bijbelvast was je wel, ja. Ja, ja, ja. En dat word je natuurlijk ook vanzelf Dat word je vanzelf. Ja. Um, je gaat dus naar Amersfoort om daar journalist te worden. Evangelisch Hogeschool. En je leert daar je huidige vrouw. Ja. Maria heet ze in het, uh, in het boek. En uh, je beschrijft dan... Uh, even kijken, want dat vind ik wel mooi... hoe je haar uh, introduceert, het mooiste meisje. Uiteraard het mooiste meisje. Maria is hervormd. Ze kan haar nagels lakken en haar lippen stiften... zonder zich zorg te maken over de zonde van de wereldgelijkvormigheid. Nou, dan zit je goed. <lacht> uh, haar moet ik hebben, uh, dacht je. ja. Um, hervormd. Nou, dat is zo, hoewel daar ook weer hele zware varianten ja. van zijn. Ik neem aan dat zij dan bij de zware variant nou, hoort. niet. Nee, midden. Wat in de kerkelijke jargon heet midden-orthodoxie. Maar wat deed ze dan bij die evangelische hogeschool? Nou, de evangelische beweging. Dat geldt nu nog steeds meer, veel meer dan toen. Die, die evangelische beweging die beïnvloedt nu ook erg die vrijgemaakte kerk waar ik uitkom. Maar even terug naar, naar haar en haar kerk. Uh, die evangelische beweging die ging door heel veel kerk uh, of over kerkmuren heen. En haar familie was binnen de vormde kerk uh, evangelisch. Ja, ja. Dus... Uh, over de kerkmuren heen en, en uh, fijn gezellig met z'n allen zingen in de kerk... Uh, spijkerbroek erbij aan, ja, ja. lang haar. Ja, ja wat, wat men dan eens de vrolijke orthodoxie noemt. Dus de inhoud van het geloof is vrij, uh, zou ik zeggen, traditioneel. De Bijbel wordt letterlijk of zo letterlijk mogelijk genomen. Maar de vorm is niet die van de, de zwarte kous, ook niet van de zwarte toga... maar van de saxofoon, de drumstel en de spijkerbroek. Ja. ja, en dat vind ik eerlijk gezegd de meest verraderlijke... <laughs> Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik zou het woord verraderlijk niet gebruiken. Nee, maar ik vind hem. Uh, uh, uh, uh, nou goed, ik zal oppassen. Maar dat is toch. Uh... Kijk, als het verraderlijk is, dan zou je zeggen. Ik, ik moet die mensen niet hun vrolijkheid gunnen. Nou ja, het ziet er allemaal zo vrolijk uit. Maar ondertussen is het uh, uh, inderdaad. Wordt het allemaal zeer letterlijk genomen. En ja. is de druk uh, vrij zwaar? Dat weet ik niet. Uh, uh, of de druk vrij zwaar is. Het groepsdruk is er altijd, ook daar. Dat heb ik ook wel beschreven in het boek. Mm -hmm. Maar het is ook een wereld waar veel mensen in en uit vliegen, hoor. Je kan er wel gemakkelijk... Er zijn veel mensen die daar een tijdje zitten en ook weer weggaan. Dus je wordt niet achtervolgd als je weggaat. Nee, nee. Dan moet je het zelf maar weten. Ik krijg geen ouderlingen op bezoek, zoals in de vrijheid. kijk die vragen van ja. wat, wat is eigenlijk de bedoelen. Dus voor jou was het een openbaring. Niet alleen ja, ja, ik... deze knappe Maria met gestifte lippen. maar ook uh, die kerk die daar. Op de haar manier, hoorde. ja. Op ja, de manier van geloven zoals dat daar uh, kon. Dat gold natuurlijk wel voor meer mensen bij die evangelische schooljournalistiek. Die sprak mij uh, wel aan, ja. En toen ging je verloven met haar. Ja. En dat was natuurlijk weer een groot drama voor uh, het, de familie Akkerman. Ja. Voor de familie Akkerman was dat moeilijk... want zij behoorden niet tot het juiste kerkgenootschap. En dat is gek, hè? want dat is voor mensen... nou ja, sowieso mensen die buiten de kerk, zonder kerk zijn, grootgebracht. Nee. Is dit onvoorstelbaar? Van? Je mag toch blij zijn dat je zoon dan oh, maar dat een vind kerkelijk ik, meisje treft? Ik denk dat je dat heel goed kan uitleggen. Ik denk dat mensen die heel dicht bij elkaar staan... juist de grootste moeite hebben met de mensen die dan net iets afwijken. Dus als je communist bent... Dan uh, moet je wel zuiver op de graad zijn, want anders dan gaan, splitsen wij ons af. Dat gebeurt ook onder communisten. Mm -hmm. hè? dat is precies hetzelfde. En dan krijg je de SP of je krijgt de nieuwe communisten, of hoe heet dat in ons Groningen? Uh, Stammetwisten zijn denk ik juist het hevigst daar waar ze dichtst bij elkaar komen. Zijn. zijn. Ja. ja, en dan barsten ze uit elkaar. Slaan ze elkaar in. En dan uh, gebeurt er iets. Want, en dat is me niet helemaal duidelijk. Hoe, hoe mooi het boek ook geschreven is. Op een gegeven moment komt zij bij de Pinkstergemeente terecht. Jullie zijn samen. Mm. Je hebt kinderen. Ja. Um, Wanneer is die Pinkstergemeente daar? Ik weet dat de evangelische beweging en de Pinkstergemeente dicht bij elkaar liggen. Ja. Maar die Pinkstergemeente is er opeens. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo opeens gegaan. Uh, net zo goed als die evangelische beweging in de jaren, denk ik, 60, 70... door de kerken is getrokken of daar langs en mensen uit de kerken heeft uh, weggelokt. Zo is er in die evangelische beweging weer een nieuwe radicalere... want het zijn altijd ver, zijn vernieuwingsbewegingen binnen, binnen het protestantisme gekomen. De Pinkstergemeente, charismatisch. En die heeft weer binnen de evangelische kerken uh, veel mensen aangesproken. Ook niet iedereen. En dat... dat dat, dat gebeurt op verschillende plekken in verschillende evangelische gemeenten, zoals ze heten, die vaak los, los zijn. Hè? Het zijn mm -hmm. vaak individuele kerken die niet in een of ver, andere verband zitten. Wanneer kwam die, die, die Pinkstergemeente bij jullie binnen? Ja, dat was denk ik begin. Bij jou ja, en je vrouw. Begin van deze eeuw, Het is vanaf 2000. Toen is pas. Beetje, ja. En hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe... Nou ja, dus, uh, Wat herinner je je ervan? Uh, dat mijn vrouw zeer gegrepen was door een nieuwe vorm van uh, gelovig zijn. en maar was uh, dat via een vriendin? Of... Uh, nou, ook dat gebeurde deels in haar, uh, deels in haar familie. Uh, maar ik weet niet precies wie, wie, wat. Bedoel. In de evangelische wereld kwam iedereen in aanraking met, uh, met die pinkste beweging en, en moest gaan nadenken of ze dat wel of niet een leuke uh, club vond. En hoe was dat voor jou? Ik vond dat uh, moeilijk. Uh, zacht uitgedrukt. Ja. Want ik vond het... Uh, Bizar. Want, beschrijf het even voor mensen die ja, iedereen zal wel us van de Pinkstergemeente hebben gehoord, maar. Ja. waar moeten we aan denken? Mm, een groep die het uh, zoekt in. Uh, extase. In een, in een hele emotionele manier van geloofsbeleving. met. Uh, veel lichaamsbewegingen ook. Dus, uh, ja, ik ben een oude, een, oude Kijk, van? ik ben een ouderwetse gegeven. Meer de jongen. Ik ga <laughs> ja, aan de kerkbank sheesh. zitten met een kerkorgel. <laughs> en ik zeg verder niks. En je hoort niks. Was dat dan niks, toch gebleven? En zij gaan staan en ja. swingen. En de handen omhoog. En uh, loof de Heer. Dat is het. Ja. Ja. Pinkster... Heel Amerikaans is het, hè? Kiet. Nou, het lijkt Amerikaans, het komt ook wel uit Amerika... maar vergis je niet, in Afrika en latijns amerika is de Pinkstergemeente, denk ik, het grootst. En daar hebben ze natuurlijk die expressie ook van zichzelf. Dus ik denk dat het niet alleen Amerikaans maar is. Wel, maar wel nadat die Amerikanen zich daarmee hebben bemoeid. Ja, ja, het, is ja. Vaak van, het is vaak een soort Pinksterzending in de derde ja, wereld. Ja. Precies. Misschien moet je een fragment voorlezen, dat maakt het no nog duidelijker. Um... Ze wordt gedoopt. Jouw vrouw mm -hmm. laat zich uh, op een gegeven moment uh, dopen. Uh, even kijken, heb jij zelf het paginanummer of heb ik dat... Uh, ja, ja. Even kijken hoor. Uh, pagina 56. Ik weet het, ja. ja. Ik had Maria moeten troosten. In Londen en eerder en later. Nu zoekt ze elders troost. In een kerk die zichzelf geen kerk noemt, maar gemeente. Levend evangeliegemeente. De kinderen krijgen er prachtig nieuws te horen. We worden niet ziek en we gaan niet dood. Is hun verteld op de zondagsschool. Ik ben er niet blij mee. Ze worden wel ziek en ze gaan wel dood. Eén keer ga ik mee op een paasmorgen. De gemeente zingt, lang zal hij leven. Want de heer is opgestaan. Ik zit op een van de achterste rijen. te midden van jonge lui die voortdurend halleluja roepen. Een vrouw danst tussen de gangpaden. Ik wil weg. Maar dat kan niet, want Maria laat zich dopen en ik heb beloofd erbij te zijn. Ze is als kind al gedoopt, maar dat telt hier niet. Dit is echt. De een na de ander gaat haar voor. Een jongen die Jezus stoerder vindt dan Mr. T uit die A-team. Een man die een ingewikkelde droom heeft gehad. Een echtpaar dat gewoon God wil volgen. Ze bewaren Maria voor het laatst, denk ik. Ze zien haar als trofee omdat ze heeft gestudeerd en uit haar woorden kan komen. Als ze eindelijk aan de beurt is en kletsnat uit het water tevoorschijn komt, speelt er maar één gedachte door mijn hoofd. Ik ben haar kwijt. Ik snel de kerk uit en stap de auto in. Het bonzen van mijn hart doet zeer in mijn borst. Ik zweet over mijn hele lichaam en kan nauwelijks ademhalen. In noordelijke richting vlucht ik, zonder te weten waarheen. Aan één stuk door rijdend. Tot... Ik bij een kanaal kom, dat volg ik. Kaars weg, rechts het water. Eén ruk aan het stuur en ik ben van alles af. Ik ben moe. De vrijgemaakte geformeerden hebben mijn jeugd gestolen. Nu gaan de Pinkstergelovigen gelovigen en met de rest vandoor. Alles is in stukken gevallen. Het regent. De scheiding tussen de weg en het water vervaagt. Hemel en aarde lopen in elkaar over. Tot er alleen nog maar wolken zijn... En geen horizon meer. Ik rijd wel, maar nergens naartoe. Uiteindelijk kom ik bij de zee. En nadat ik lang naar de golf heb gekeken, maar zonder veel te zien... keer ik terug naar huis. Ik heb kinderen. Ik heb nog een vrouw. Al ben ik haar kwijt. Ja, dit was wel een breekpunt, hè? Ja, nou, breekpunt was het uiteindelijk niet. Maar het was wel een, ook als ik het zelf nu wel wil lezen... Een, uh... Een dieptepunt wat mij betreft. Hm. Waarom zeg je dat zo nadrukkelijk? Breekpunt was het uiteindelijk niet. Je, je reed jezelf bijna de plomp in. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Nee. En het kwam weer goed. Ja, daarom zeg ik het was geen breekpunt. Ja. Ja. En het zit al in die laatste zinnen. Hè? Ik ga toch weer terug. Uh, ik heb nog een vrouw. Al ben ja. ik haar kwijt, dus ik moest haar weer zien terug te vinden. Maar het gaat wel heel erg mis tussen jou en, en je vrouw. Mm -hmm. Dat beschrijf je ook. Het ja. is allemaal hierna nog. Ja. En uh, jouw vrouw zei ons dat dit nog heel mild beschreven is. Ja, ze bedoelt waarschijnlijk dat als wij ruzie hadden... dat het er dan even aan toe ging dan hier staat. Maar dit is geen beschrijving van ruzie. Nee, nee maar dat de wanhoop nog veel groter was dan die hier beschrijft. Ik weet niet of die groter kan zijn dan ik hier beschrijf. Dan, ja. <laughs> Ze <laughs> zei die wederom tranen, dus nee, maar Het is raar. Ho, hoe is het eigenlijk, dat zit ik maar de hele tijd af... om, om hier zo eh, ook over te praten. Ik bedoel, een boek schrijven is nog tot daar aan toe... maar mm -hmm. dan vervolgens die interviews daarover doen. Het zijn toch allemaal heel... Eén, ja. um... uh, denk ik, dat ik probeer gewoon met jou te praten... zonder mij te realiseren mm. dat de mensen luisteren. Ja, ja. Dat, dat heel goed vast ja. Ja. En twee... Uh, heb ik dat al wel een paar keer gedaan inmiddels. En drie, is het de logische consequentie van het boek schrijven en publiceren... dat je dat ook maar moet doen? Zag je het eigenlijk als verraad? Het schrijven? Nee, die pinkste gemeente van Maria. Ja. Dat zei... Jawel, maar dan druk ik me wel heel negatief uit. Dus ik zou dat nu niet zo zeggen... Maar uh, het staat ook wel later in het boek, als we met elkaar in gesprek zijn... dat we aan elkaar vragen, maar wat is, dan eigenlijk, uh, wat is er gebeurd tussen jou en mij? Hè? Wat vind jij dat er is gebeurd? Wat vind ik dat? Ik denk dat wij ons allebei verraden voelden, voelden door de ander. Mm -hmm. En vanuit het perspectief van elk van die twee is dat ook terecht en logisch. Terecht is misschien de vraag, maar in ieder geval is het terecht de emotie... Mm -hmm. die het gedrag van de ander oproept. Terwijl het niet als verraad bedoeld is. Hè? Nee. Iemand die zich laat dopen bedoelt niet de ander te verraden. Nou ja, maar dat is uiteindelijk waar, je, uh, waar het zelfonderzoek bij uitkomt. Mm. Is uh, jouw vaststelling. En die vind ik eigenlijk behoorlijk verdrietig. Dat je um, de schuld bij jezelf zoekt. Hè? Uh, jij zegt, uh, ik ben degene die net als mijn vader... Uh, het niet tolereert dat een ander iets anders gelooft dan ik. Ja. Daarmee ja. doe je jezelf dan toch veel tekort. Nou, waarom dan? Omdat het natuurlijk verschrikkelijk is als je vrouw zich bij zo'n gemeente... zich daar aan overgeeft en dat dat zo ver van je bed is. Bovendien heb je het meegemaakt. Je bent grootgebracht in een gezin waar je je van meet af aan niet thuis voelde. Mm -hmm. En uh, een geloofsbeleving is natuurlijk zoiets essentieels. Ja, dus en dat... dan trouw je met iemand en het gebeurt opnieuw. Ja. Dat is toch... Uh, Oké, okay, dat verklaart inderdaad de Gehoor, heftigheid, heftigheid van mijn reactie. Uh, maar ik denk niet dat je... Het woord schuld is natuurlijk ook de vraag. Is het mijn schuld? Is het haar schuld? Maar uh, je kan niet iemand anders het recht ontzeggen om uh, te veranderen. Je kan, iemand zoals, je kan iemand niet het recht ontzeggen gelovig te worden, ongelovig te worden... het geloof te beleven staand, zittend of liggend. Mm -hmm. uh, je kan wel zeggen natuurlijk, ik wil nu niet meer met jou verder... want jij beleeft het geloof, uh, thans uh, te, te staand, ik, ik zeg maar wat. Uh, dat kan, dat had ik kunnen, mogen zeggen. Ja. Nou, iedereen mag altijd een relatie beëindigen als hij denkt dat dat een goed idee is. Het is vaak geen goed idee, denk ik, vooral niet met kinderen, maar het kan. Maar dat heb ik niet gewild... Uh, dat wou ik nooit. Maar dan is er nog iets anders wel... belangrijks. Je noemt ze al de kinderen. Hmm. Want uh, wil je je kinderen uh, die gekkigheid laten ondergaan? Nee, dat wou ik niet. Dus dat is, daar heb ik hebben wij over gesproken. En dat is op een gegeven moment ook geëindigd. Hmm. Ja, want dat vertelden ze ons ook. Van dat ze voor jou, met nadruk, voor hmm. jou... Uh, op een gegeven moment bij die Pinkstergemeente weg is gegaan. Omdat ze dan de kinderen niet meer mee kon nemen. Ja, ja. Zo, zei ze, zo formuleerde ze het niet helemaal. Nee, het niet maar wel of... dat jij niet wilde dat ze de kinderen meenam ja, naar die punstergemeente. Ja, ja, dat is de goede formulering. Maar daar voeg ze dan ook weer aan toe. En dat begrijp ik wel. Mm -hmm. Ja. Ze zal mijn bezwaren misschien wel begrijpen. Ze is uh, verstandig genoeg. Maar ze misschien niet delen. Is ze daarmee dan toleranter? Uh, nou, in zoverre dat ze uh, niet... Uh, ze valt mij niet erg lastig met uh, mijn manier van geloven of uh, mijn kerk... Kan dat eigenlijk? Kan je. Uh, uh, ja, jij gaat natuurlijk ja zeggen, want uh, jullie hebben ervoor gekozen om, om hmm. verder te gaan. Maar kun je een, een, een liefdesrelatie hebben met iemand en zo uh, ontzettend verschillen als het gaat over het geloof? Ja, ik ga inderdaad ja zeggen. Ja. En ik geloof ook om eer te zijn dat wij niet daarin de enige zijn hoor. Nee. Er zijn natuurlijk meer mensen. Er zijn mensen. er nog een paar. Ja, er zijn wel meer mensen van wie man en vrouw naar en gaan. Op een kunst. Kunst, ja, of verschillende of, kanten Of de een is gelovig en de ander niet. Ik denk dat die variant tegenwoordig veel meer voorkomt. Uh, dus ik denk niet dat het per definitie moet betekenen dat een relatie dan ten dood is opgeschreven. Hmm. Maar ik zal niet ontkennen dat het moeilijk is. In ja. ieder geval voor ons. Voor andere mensen kan ik niet spreken, maar het is niet gemakkelijk. Het is makkelijker en... geweest voor, voor ons allebei als we uh, daar hetzelfde over zouden denken. Ja, en, en vooral als je respect zou kunnen hebben voor elkaars geloof. En dat is natuurlijk wat heel erg ontbreekt. Ja, en dan eerder van mijn kant dan van haar kant. Ja, hoewel zij dan zegt feintjes uh, dat het gelukkig in het Engels is, dus dat het niet de taal is van. Ja, maar wat heeft dat ermee te maken? Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook wel een understatement, of niet? Dat je daarmee, iets, iets, daarmee zegt, zij natuurlijk ook iets van... het is gelukkig niet de taal van, uh, van zijn jeugd. Oh dus... ja, maar zij heeft natuurlijk zeker haar voor- en afkeuren... als het gaat om uh, hoe, hoe het geloof wordt beleden. Zij, heeft, zij is niet erg enthousiast over de kerk waar ik vandaan kom... over de gegeven met Kerk. En ook niet over de kerk waar je nu bij hoort. Oh, meer dan, dan over waar ik vandaan kom. ja. ja. Maar de, de English Reformed Church, Church he? yes. op uh, het Spuiplein is dat geloof ik. Ja, de het Begijnhof. Begijnhof ja, in, uh, Amsterdam. in Amsterdam. En wat vind je daar? Uh, een manier van verwoorden van geloof uh, waar ik mij thuis bij kan voelen. Die is om te beginnen uh, niet veroordelend. Ehm uh, er zitten natuurlijk mensen uit de hele wereld ook. Hè? Het is een internationale gemeente omdat mensen die naar Amsterdam komen hier te werken, studeren en een kerk zoeken, komen daar terecht vaak omdat die Engelstalig is. Dat scheelt ook. Daardoor ben je per definitie breed en niet smal. Ik kan je mensen niet uitsluiten, want uh, de deur is voor iedereen open. zitten dus er veel intellectuelen eigenlijk? Ja, dat brengt dat natuurlijk ook met zich mee. Het is eigenlijk een uh, stadskerk zitten mensen uit uh, verschillende orkesten, weet je wel... uit de hele wereld die dan professioneel muzikers muzik zijn. Er schrijven, een er zit een PvdA-kamerlid. Uh, er uh, zitten, <laughs> zitten mensen tussen wie je rustig kan gaan zitten. Ja. Want maar... daar gaat het ook over. Hè? Mm. Het is natuurlijk ook een boek dat gaat over... Uh, religie versus wetenschap, ratio mm. versus emotie. Ja. Dat is ook waar je eigenlijk de hele tijd tegenaan loopt. Als jonge jongen al. En, en je, wanneer de wereldliteratuur tot je neemt. Ja, ja ik ben de, maar ik ben erg uh, rationeel ingesteld. Hè? Maar dat is ook misschien wel een gevolg van het kerkgenootschap waar ik in groot geworden ben, want daar zijn ze dat. Er werd het geloof ook als rationeel iets uh, beschouwd. En dat dat werd... moet je uitleggen, hè? want dat is voor heel veel uh, uh, niet-kerkelijke ja. moeilijk. Veel niet-kerkelijk mensen zullen denken dat je het geloof kiest... op grond van een soort gevoel dat je lekker voelt bij God... of lekker voelt bij een geloof... Dat is in zo'n kerkgenootschap helemaal niet zo. De manier zo. waarop je het ook zegt, dat is niet de bedoeling. Nee, maar het is niet alleen niet de bedoeling... maar uh, het is ook niet hoe het georganiseerd is. Het, is, het, is een, het wordt gedragen door een theologie. En een theologie kan, hoe raar ook in de ogen van buitenstaanders... een enorm doortimmerd, rationeel bouwwerk zijn. Wat bol staat van de, van de logica innerlijke logica, hè, wat er voor een buitenstaande totaal niet logisch is. Maar het is niet per definitie een uh, emotioneel uh, zweverig iets. Wat hebben jouw kinderen hier eigenlijk uh, um, aan ondervonden, aan, aan, aan deze twist? Want dat zou je toch op zijn zachts gezegd wel kunnen noemen. We ja, zijn is... inmiddels, de jongste is 16, ja. er kwam er nog eentje na, Evie, toch ja, nog de derde. Ja, ja gelukkig wel. Ja. Uh, en de oudste is 22 of zo. Ja, 23, 21, 16 zijn ze. Nou, dat is niet gebakkelijk geweest voor ze. En waar staan zij nu? Als het over hoe, hoe wat voor nou, dat wil ik, hebben ze dat, Daar hebben. ga ik niet veel over zeggen. Ik wil hen eigenlijk de buiten houden. Hm. En ze moeten dat zelf uh, weten, bedenken. Gaan ze het boek wel ik ga lezen? Ga niet namens hen praten. Nee, dat begrijp uh, ik. Dat begrijp ik. Ja. Maar gaan, gaan zij? Want het is natuurlijk wel heel interessant om te kijken wat deze generatie, de volgende generatie, met uh, deze geloofskwesties uh, doen. Ja, dat is zeker zo. Gaan ze het boek wel lezen? Uh, de een wat getiger dan de ander. <laughs> deze met, mijn jongste, een... met mijn jongste heb ik er een lang gesprek over gevoerd al. Ja, tot drie uur s'nachts. Dus die is erin bezig. En die is zestien? Die is zestien. Eigenlijk vind ik dat hij het niet zou moeten lezen. Tenminste, nee? uh, wel omdat het van mij is... Maar niet, eigenlijk zou ik nog even moeten wachten. Wilde hij het wel lezen? Ja, hij is er gewoon in begonnen. Ja. Hm, ja. Want dat is waar het boek uiteindelijk over gaat: hè? van um, waar hoor ik thuis? Ja. ja. Hoe kan je eerlijk zijn tegenover jezelf? Wat geloof je wel, wat geloof je niet? Um, en durf daarin de weg te gaan waarvan je zelf denkt dat die goed is. Hm. Um, en dat heb ik lastig gevonden. Uh, maar ben wel gaan doen, geloof ik. Geloof ik. Ja, dus hebben we altijd, altijd... Ik denk altijd als ik iets zeg van... ja, maar het kan ook andersom zijn. Want weet je waar je thuis hoort nu? Nou, thuis hoort in de zin van wat ik geloof en niet geloof. Thuis hoort in de zin van welke groep, hè, Als het dat, dat is, dan zou ik niet zo snel... Ik voel me nergens thuis. Als het gaat om gemeenschappen, groepen. Ook niet kerken. Ook niet de kerk waar ik naartoe ga. Ik bedoel niet dat ik me er niet thuis voel. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat ik vanwege het sociale contact daar naartoe ga. Ik, ik ga het liefst achter, achterin zitten op de bank. En schuif ik in. En als het afgelopen schuif ik er weer uit. En dan stap ik weer op de fiets. Heeft je vader het boek inmiddels gelezen? Ja. En? Hij, uh, hij heeft het met instemming gelezen, zei hij. Met instemming? Hij gebruikte een ander woord. Maar ik denk niet dat hij dat bedoelt. Hij zei dat hij met plezier had gelezen. Maar ik denk niet dat, hij, dat ik hem letterlijk uh, moet nemen daarin. Ik denk niet dat ik hem dan recht doe zelfs. Ik denk niet dat hij dat bedoelt. Maar het zal... Um, Dit is alweer heel mooi, hè? Dit hij, is hoe gereformeerde vaders en zonen met elkaar spelen. Ja, dat speelt ook een rol, denk ik. ik heb hij het... zei, ik heb het met plezier gelezen. Nee. Maar jij weet zeker dat hij bedoelt, ik heb het met instemming gelezen. Ja, of in ieder geval niet. Hij, hij... Ik vind het heel goed van hem, hoor, dat hij dat kan hebben. Überhaupt, mm -hmm. Dat het verschijnt en dat hij het kan lezen zonder... Eh, in in, in toren, ooit te, te gaan. Ontsteken. Ja, ja, dat al helemaal niet, hoor. Want tussen mijn vader en mij bestaat geen uh, zeer meer oude zeer dat er was, hebben wij opgelost. Heel goed. Wat ja. komt er op de tegel te staan? Ik wou erop zetten... Uh, uh, Geen waarheid zonder twijfel. Geen waarheid zonder twijfel. Ik vind het een prachtige tekst. We kunnen hem zo opnemen in het uh, Welk Bijbelboek. Ja, het is ook wel een beetje een tegeltjeswijsheid. Ja, ik bak, vind maar... hem heel mooi. Alice de Bruin zo dadelijk in uh, twee dingen. Vanavond over het duurzame dinsdag en over de schoolslag versus borstcrawl. Daar heeft u al het een en ander over gehoord. Mooie avond. Dank meneer Akkerman. Dit was aflevering 2694. Morgen praten wij met Thomas Blondot over zijn West-Vlaams versierhangboek. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur.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 Good news, dat is beter voor iedereen. Helaas is Good news nooit op de markt gekomen en is er dus niemand beter van geworden. Hadden ze maar van Ico gehoord, want Ico helpt ondernemers hier en daar graag verder. Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen. Succes dwing je af.